Het lichaam van het onbekende meisje werd in oktober 1976 gevonden op de parkeerplaats De Hul in Maarsbergen. Langs de A12 is dat. En een van de tips is volgens een politiewoordvoerder zelfs een naam genoemd en die wordt nagetrokken. Eerder leverden uitzendingen van Tros vermist tips op die naar Duitsland wijzen. En daarom werd gisteravond op de Duitse TV aandacht besteed aan het Hulmeisje. Na aanleiding daarvan kwamen er dus zeven nieuwe tips binnen.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 En ook voor de restauratie van Kasteel de Haar in Haarzuilens komt geld beschikbaar. Staatssecretaris Zelstra verruimt verder het budget van het Nationaal Restauratiefonds met 20 miljoen. En dat verstrekt leningen met een lage rente aan eigenaren van monumenten. Tot besluit het weer. Bewolkt, maar in het Zuidoosten vandaag regelmatig zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 19 graden. Morgen meer zon en nog iets warmer. A ah, en de verkeersinformatie. Een goede 60 kilometer file. Korte dagelijkse files, de meeste rond Utrecht en het zuiden. De opvallende files zijn de a 2 Eindhoven van Maastricht. Tussen Leendeheide en Maarhezen, 6 kilometer. heeft daar een tijdje een vrachtauto stilgestaan. Op de A9 gaat het langzaam. Ook bij Amstelveen over 6 kilometer. Vanaf Beverwijk tot aan Knopende Raasdorp. En ook bij Amsterdam op de A10 stond een vrachtauto stil. Tussen Zeeburg en Oud-Zuid staat 8 kilometer. De rijstroken zijn weer open.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 Dit was de zet uit het alfabet van Alphabet Autolease. Alphabetautolease.nl. Verrassend voorspelbaar. Het NOS Radio 1 Journal. Live vanuit Den Haag. Met Lara Rentse en Marcel Ooster. Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie zet nog een keer alles op alles om de zaak Marianne Vaatstra op te lossen. Mark Robin Visser is vanochtend al in Friesland om er meer over te weten te komen. Marcella Mesker spreken we zo over het US Open. En het einde van de tenniscarrière van Andy Roddick. Hij vond zichzelf altijd geweldig, zei hij. Ik wil iedereen look en and dat ik geweldig was. Awesome. Um... <laughs> Ik weet het niet. Dat is voor te beslissen. zelf maar bepalen hoe geweldig hij was. En in de verkiezingscampagne ging het gisteravond vooral nog over de rode knop van Rutte. Ja, waar een uh, knop op een knop drukken al niet toe kan leiden. Wat het belangrijkste was, dat was die rode knop. Daar gaan wij ook mee beginnen. En wat doet meneer Rutte niet goed? Uh, hij, hij drukt op de rode knop. Ik begrijp dat hij gisteren op de rode knop heeft gedrukt. Tot uh, verbijstering van vriend en vijand. Dat had Rutte niet moeten doen. En ik dacht even, hij drukt verkeerd. Volgens mij was het alleronverstandigste dat hij op de verkeerde knop drukte. Drukt uh, Rutte op de verkeerde knop? Nee, absoluut niet. Maar hij drukt op de rode knop. En dat hoorde groen te zijn. Hij had groen moeten drukken. Hij had natuurlijk op de groene knop moeten drukken. Maar nee, hij drukte echt op het rode knopje. Oh jee. U had gewoon op de groene knop moeten drukken. Dat heb ik zo gezegd, ja. Er komen van alle kanten reacties. De andere lijsttrekkers maken zich kwaad. Ja, ik ben boos. Dit beeld. Een premier met een rode balk onder hem in beeld. gaat nu de wereld al. Hij creëert verwarring in het buitenland en dat is gewoon slecht voor Nederland en voor Europa. Uh, vond u het handig, die rode knop? Ik had op groen hey, okay. En hoe blijft Rutte daaronder? Zeer kalm. Zeer Rutte houdt vol dat hij de juiste keuze heeft gemaakt. De rode. Iedereen die baalt ervan. U heeft het gehoord. Maar wat je dus wel ziet, is dat we ons allemaal ook wel een beetje gek laten maken door de peilingen. We vliegen ons allemaal onder oren, natuurlijk. Het gaat alle kanten op. Steeds de kiezers wijzigen hun uh, ja, voorkeur. Die tweestrijd uh, Rutte-Roemer uh, is echt voorbij. Dat lijkt toch wel een beetje een gepasseerd station. De SP gaat omlaag. De SP zakt weg. Ruim gepasseerd door de Partij van de Arbeid. Samson doet het gewoon prima. Samson is de man. De PvdA van Samson komt dus steeds dichter bij de VVD. Lijkt nu een nek aan nek race te worden. Opeens een hele andere uitdaging voor premier Rutte. Dan wordt het dus waarschijnlijk een eindstrijd tussen uh, Rutte... Uh, en, uh, Sanson... Gaat de Partij van de Arbeid de VVD echt inhalen? Met nog één week te gaan is die kans er echt. U ruikt het torentje. Uh, er is nog een week te gaan en we hebben allemaal gezien wat er afgelopen week is gebeurd. Peilingen zijn palingen. Het zijn dagkoersen. Het zijn echt dagkoersen. Maar spannend is het. Er is nog een week te gaan. En we de... hebben nog een week te gaan tot de verkiezingen. Dus er kan nog van alles gebeuren. Kortom, het wordt echt nog heel spannend die laatste week. En op 13 september wordt het weer groen. <laughs> Als je de juiste knop indrukt. Peilingen, Palingen, Joost Vullings is hier weer. Um, Joost, maar een nek aan nek race tussen de VVD en de PvdA, daar mogen we toch wel van uitgaan. Ja, dat is, dat is niet, niet meer te ontkennen. Nee. Uh, het gaat nu inderdaad, uh, als het gaat om de grootste, het gaat natuurlijk om veel meer uh, tussen de PvdA en de VVD. Uh, hadden we het gisteren al over, die twee partijen zullen overigens geen zetels van elkaar uh, afsnoepen. De, de een, de partij van de Arbeid, wil dan de linkervleugel opeten en de VVD de rechtervleugel. Voor de VVD is het wel zorgelijk dat je in de peiling ook wilders omhoog ziet komen. Want dat, die, de kans is natuurlijk heel groot als hij wint dat het bij de VVD er vanaf gaat. Dus het voor de VVD zorg om Wilders in de peilingen onder de duim te houden. En hoe oh. ze dat moeten doen, weet ik niet. Maar ik, ik denk wel dat ze zich daar zorgen om maken. Ja. Uh, wat voor een coalitie uh, dienen zich aan als we kijken naar die peilingen? Wilders? Ja, de uh, coalities in ieder geval van drie partijen zijn weer mogelijk. En ik denk ook dat de meeste partijen daar en dan wel een voorkeur voor hebben. Dan kom je uh, ten eerste bij een midden of een Oranje coalitie, het is maar hoe je het wil, uh, wil noemen... van VVD, Partij van de Arbeid en CDA. En ook het oude paars is mogelijk. Dus dat is VVD, Partij van de Arbeid en D66. En dan vermoed ik dat die middencoalitie... Uh, ongetwijfeld de voorkeur heeft van de VVD bij de Partij van de Arbeid... zou er een, een voorkeur zijn voor Paars. Um, want VVD-leider Rutte wil wel heel graag het CDA erbij hebben. Heeft hij zich eigenlijk nog in het openbaar niet zozeer over uitgesproken. Maar gisteren deed hij dat toch. Overigens het een heel ander verband. Want hij kreeg een vraag over de aanvallen van Siebrand Bruma tijdens het carré debat En toen kwam er dit antwoord. Daar vind ik verder niets van. Uh, wij werken heel goed samen met het CDA. Ik als minister-president in het kabinet, mijn partij kan altijd heel goed samenwerken met de CDA. Het is een partij die je er graag bij hebt. Uh, en verder laat ik hun campagnestrategie aan hen. Ja, nou, een partij die je er graag bij hebt. En is ook gisteren gevraagd van wat vindt u van paars? Nou, dat vindt hij niks, want de Partij van de Arbeid buigt uh, naar links de laatste tijd, vindt uh, Mark Rutte. Hij ziet dan ook grote verschillen. Uh, aan de andere kant, we hebben nu twee coalities uh, behandeld of besproken... In beide zitten VVD en Partij van de Arbeid. En dat is natuurlijk wel een beetje lastig nu voor de kiezer. Je krijgt misschien het gevoel dat je moet kiezen voor... of de VVD of de Partij van de Arbeid. Maar de kans is gewoon heel reëel dat die twee uh, met elkaar verder moeten. Of ze het nou leuk willen of niet, ja. na de verkiezingen. En dan is het natuurlijk wel belangrijk wie de grootste wordt. Want de grootste levert traditiegetrouw de premier. Ja. Dat er uh, een paar zo groot nu aan het worden zijn, Joost. Dat is natuurlijk slecht voor de, voor de kleintjes. Hè? Bijvoorbeeld voor de ChristenUnie. Aris Slob is zo dadelijk de gast na half negen. Die... die... Worden minder belangrijk. Ja, die liepen natuurlijk. Die versplintering van het politieke landschap. Dat, is, dat vinden die grote oude middenpartijen. Die vinden dat natuurlijk niks. Maar een hele hoop partijen in ons land. die vinden dat natuurlijk. wel een aardige ontwikkeling. Want ja, de kans om te regeren, gedogen. in ieder geval de kans op invloed neemt enorm toe. Uh, dus ja, drie partijen. Ze hebben liever vier of vijf. Nee. Hey, welke uh, overwegingen spelen een rol bij het bepalen van die coalitievoorkeur? Want je hoort uh, steeds meer uh, lijsttrekkers zich uitspreken. Ja. De een wat duidelijker dan de ander, maar toch het gebeurt wel. Nou, bijvoorbeeld, uh, Alexander Pechtold die zat hier een paar dagen geleden. Die zegt dan ook: weet je, zo min mogelijk partijen. Want ja. hoe meer partijen in een kabinet, hoe eigenlijk hoe meer gedonder er kan komen. Uh, en daarnaast is het natuurlijk zo dat je gewoon kijkt uh, met welke partijen denk je dat je een regeerakkoord kan afsluiten dat het dichtst bij je eigen verkiezingsprogramma staat. Nou, en dan zie je dus dat de VVD natuur, gewoon natuurlijk altijd naar het, naar het CDA kijkt. En daarnaast is het zo, ja, de ele electorale concurrentie. Voor de VVD is het natuurlijk niet leuk als zij in een kabinet gaan. Bijvoorbeeld Paars, dat en de electorale concurrent CDA dan in de oppositie zit, en de PVV. Nou, en uh, voor zo'n middencoalitie is voor de Partij van de Arbeid weer heel lastig, want er zitten... En uh, moet ik even kijken, dus de SP, GroenLinks en D66 in de oppositie. Mm -hmm. Dat wil je niet. Je wil altijd even één maatje meenemen. Ja, anders worden ze prijs schieten vanuit sta de Kamer. Dan je inhoudelijk sterker. Ja. Maar ja. het is ook wel zo goed of, uh, voor de komende verkiezingen dan weer. Uh... Okay. Nou, het was weer een uh, interessante dag. Dank je wel, Joost Villings, voor nu. Andy Roddick van het hele tennisveld was hij degene met de allerhardste opslag. Vannacht verloor hij zijn laatste wedstrijd. Eerste verkeersinformatie nu bij de ANWB. Kees Kwaks. 75 kilometer file, een paar dingetjes die opvallen. We hebben wat vrachtwagens met pech gehad vanochtend op de A2 Eindhoven van Maastricht. Alles is opgeruimd, er staat nog wel drie kilometer tussen Leendeheide en Valkenswaard. Op de A9, Alkmaar Amstelveen, gaat het langzaam over acht kilometer tussen Beverwijk Oost en Knoopend er stond ook een tijdje een vracht te op de ring A10. Daardoor nog 9 kilometer vielen tussen Schellingwoude en de Rij. Maar ook daar zijn alle rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart over acht. Het Openbaar Ministerie kondigt nieuw onderzoek aan in de zaak Marianne Vaatstra. 8.000 Friese zal worden gevraagd DNA-materiaal af te staan. Mark Robin Visser is al de hele ochtend in het Friese zwaagwesteinde... waar Marianne vandaan kwam. Hoe komt dat nieuws aan eigenlijk, Mark Robin? Ik denk dat je wel mag zeggen dat het hier de uh, talk of the town is. Of tenminste de towns, want het zijn allemaal uh, kleine... ...die hier een beetje aan elkaar uh, gekoppeld zijn. Ik zit nu aan tafel bij de voorzitter van dorpsbelang... ...van het plaatsje De Westereen, Jan Wagenaar, Goedemorgen. Goedemorgen. De Westereen, uh, is dat waar Marianne ook vandaan komt? Dit is de plaats waar Marianne vandaan komt, ja. Ja. En ook geboren is. Ja. Nu is het heel handig, want u bent niet alleen voorzitter van dorpsbelang... ...maar u bent ook nog oud-politieman. Ja, dat klopt. Inderdaad, ik uh, heb ruim 40 jaar uh, in het politievak gezeten... ...in de opsporing. Ja. Heeft u de zaak Marianne Vaatshaar ook uh, gevolgd? Ik heb hem uh, zeker gevolgd, hè? ook omdat ik natuurlijk hier in de West-Rijn woon. En uh, ja, dan heeft dat je aandacht specifiek uh, ook omdat je in het vak zit. Ja. ja. U bent in juni al benaderd door het Openbaar Ministerie... met het verhaal dat ze van plan waren om zo'n grootschalig DNA-onderzoek op poten te zetten. Hoe ging dat? Um, ik uh, werd uh, in juni als voorzitter van uh, Dorsbelang gebeld uh, uh, voor een bijeenkomst uh, om meer voorlichting te geven over datgene wat het Openbaar Ministerie en de politie uh, wilden gaan doen hier in de omgeving met het uh, DNA-onderzoek. Um, ik moet zeggen dat ik dat uh, zeer zorgvuldig vond van het Openbaar Ministerie en de politie om uh, zo met uh, de Dorsbelangen om te gaan, maar ook met uh, stakeholders zeg maar, in, uh, in de plaatsen zodat ze ook wisten wat er stond te gebeuren, welke vragen er zouden kunnen komen en welke vragen ze zelf al hadden bedacht. Laten we eens kijken wat er staat te gebeuren, want dit wordt een DNA-onderzoek wat nog nooit eerder in Nederland is vertoond. Ja, inderdaad. Uh, dit is het uh, grootste DNA-onderzoek... wat uh, ooit vertoond is uh, uh, uh, of gaat worden. Uh... 8.000 mannen is nu sprake van? Ja, 8.000 uh, mannen hier uh, uit de omgeving... die uh, in hun eigen plaats hun uh, DNA uh, kunnen afstaan. Ja. En het bijzondere van dit onderzoek is... het wordt genoemd een verwantschapsonderzoek. Dat betekent... er is natuurlijk DNA-materiaal van de dader, van de moordenaar... de vermoedelijke moordenaar. Verwantschapsonderzoek, wat betekent dat? Nou, een verwantschapsonderzoek wil eigenlijk zeggen dat het uh, uh, gaat in de, in de lijn van de familie. Uh, dus uh, uh, vader, uh, zoon, uh, maar het kan ook uh, een oom zijn, uh, het kan een neef zijn. Uh, dus als iemand uh, uh, uit de familie, uh, een, als dat een hit zou zijn... Uh, dus zeg maar zijn DNA komt overeen met datgene, uh, dat DNA van de, van de dader... Uh, dan zouden ze in die lijn verder kunnen zoeken. Ja, ja. wat denkt u ervan? Nou, ik heb euh, euh, mijn verwachtingen zijn hoog gespannen hier, euh, zeker in de buurt. Want euh, ja, euh, een scenario is dat euh, de dader hier uit de buurt zou kunnen komen. Nee. Eh, het zou heel mooi zijn. En eh, ja, dan zijn we in, in ieder geval uh, van een stempel af voor ja. uh, deze plaats de Westerheen. Jan-Wagenaar, Jan we gaan straks naar negen eventjes naar het monument voor Marianne Vaatstra. lijkt me goed plan tot straks. Gaan we naar de verkiezingen, want we praten met Arie Slop. zo dadelijk na half negen. Hij is dan te gast een half uur lang, beantwoordt u en onze vragen. Hij is de lijsttrekker natuurlijk van de ChristenUnie. En zijn partij heeft vijf zetels nu in de Tweede Kamer. In deze verkiezingscampagne werpt de partij zich graag op als mogelijke coalitiegenoot in een nieuwe regering. Portret van de ChristenUnie de afgelopen periode. Durf jij de toekomst aan? Beste... Vrienden en vriendinnen van de ChristenUnie, wij zijn er klaar voor. Er gaat iets gebeuren. Er moet iets gebeuren. Dit is ons moment. Kies voor de verandering. Geef je hart en stem. Ook voor de ChristenUnie zelf zou een beetje verandering best prettig zijn. Want bij de vorige verkiezingen ging het met de partij niet zo goed. In juni 2010 kreeg de ChristenUnie een klap van de kiezer. Een zetelverlies, terwijl de partij nou juist op winst had gerekend. Verbijstering en onbegrip, want hoe kon de kiezer de ChristenUnie in de steek laten... terwijl de partij zich in het kabinet met PvdA en CDA... onder leiding van André Rauwvoet nou juist zo verantwoordelijk had getoond? Een commissie constateerde dat de partij juist door die regeringsverantwoordelijkheid te bestuurlijk was geworden. Te veel gericht op deelname in een kabinet. En misschien wel een beetje afgewend van de duidelijke koers in de oppositie daarvoor. En de lijsttrekker van toen was niet zichtbaar genoeg. En de vraag die ik mezelf gesteld heb is of ik de overtuiging heb dat ik ook nu nog de aangewezen persoon ben... om in deze fase van de geschiedenis van de ChristenUnie aan dat proces leiding te geven. De nieuwe leider legt nieuwe accenten. Geen koerswijziging, maar wat minder nadruk op sociaal. Want dat wordt te veel geassocieerd met links. En heel graag wil die nieuwe leider opnieuw verantwoordelijkheid dragen. Laten zien dat de partij betrouwbaar is. Zoals bij de totstandkoming van het vijfpartijenakkoord dit voorjaar... tot grote vreugde van de leider is gebleken. Nou, ik ben heel erg gelukkig dat, uh, dat het gelukt is om uh, in een tijd van crisis... waar we een politieke crisis bij kregen... om uh, met een gerichte aanpak van de crisis te komen... die nu ook al gewoon in gang kan uh, treden... en dat 2012 geen verloren jaar is geworden. In de peilingen staat de partij er goed voor. Eén of twee zetels winst lijken binnen bereik. Het gat met de oude concurrenten bij het CDA wordt steeds kleiner. De partij droomt ervan. Opnieuw een kabinet met de ChristenUnie erin. Weer naar het centrum van de macht. Op naar 12 september. Wat daarvoor nodig is? Een verkiezingscampagne zonder controversiële uitspraken... over homo's bijvoorbeeld. En natuurlijk, die zetels winst op 12 september. Wij zeggen het luid en duidelijk. Heel Nederland mag het horen. Het moet anders, het kan anders. Voor de verandering ChristenUnie. De ChristenUnie moet nog flink campagne voeren. Wilma Borgman maakte het portret. En na half negen, zoals gezegd, Aris Lop de gast. Het is nu acht minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Kankerpatiënten zouden niet altijd een chemokuur moeten krijgen... als die alleen maar levensverlengend is. Volgens Steven van Eijk, voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging... kunnen huisartsen ook aansturen op bijvoorbeeld alleen pijnbestrijding... Op die manier zouden honderden miljoenen euro's kunnen worden bespaard. Meneer Van Eyck, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is nogal wat, uh, wat u daar zegt. Worden patiënten, want uh, eerst maar eens even de onderbouwing... worden patiënten nu onnodig behandeld vaak? De kwaliteit van leven is eigenlijk datgene wat centraal moet staan bij het behandelen van patiënten. En dat is ook in de relatie van arts-patiënt altijd een gegeven. En wat we de laatste jaren hebben gezien, dat is ook wel begrijpelijk, is dat met name oudere patiënten die in ziekenhuizen terechtkomen en meerdere aandoeningen tegelijk hebben, dat die technisch nog heel erg veel uh, kunnen krijgen. Daar kan nog inderdaad een nieuwe heup in, of je kan met chemotherapie aan de gang. En dat kan vaak ook nog tegelijkertijd. Maar dat de vraag is die we ons moeten stellen, is dat nou het uitgangspunt zo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 gaat het erom dat de patiënt vindt... dat hij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven moet hebben. En als je dan zoiets met hem bespreekt, of haar... en met name ook met de omgeving van de patiënt... dan blijkt vaak dat zo'n patiënt een andere keuze maakt. Dat hij zegt, ja. nou dokter, als ik dat allemaal voor me zie... dan is het misschien toch verstandiger om een andere weg met elkaar in te gaan. Ja. En waar wij nou aandacht voor vragen... Ja. is voor dat gesprek tussen arts en patiënt... huisarts, maar ook medisch specialist en patiënt... wat overigens ook al heel vaak gebeurt. En op die manier een verantwoorde keuze maken. En ik zie nu ook... Dat die discussie in de politiek plaatsvindt. Zelfs bij het premiersdebat van RTL speelde dat een rol. En daar heb ik wel van, blijf daarbij weg, politici. Hè? Laat echt die arts-patiëntrelatie in de spreekkamer, kom daar niet. Maar wij kunnen als artsen gezamenlijk onze verantwoordelijkheid nemen en op die manier ook een bijdrage leveren. Een hele goede zorg. Maar wat, maar ik, wat ik niet wat ik begrijp, denk. meneer Van Eyck, is dat u zegt, dat het gebeurt al heel vaak. Dus waar, van waar dan deze oproep? Omdat het zeker nog niet het uitgangspunt is en omdat bijvoorbeeld ook verzekeraars niet faciliteren dat dit soort uitgebreidere intensieve gesprekken met patiënten plaatsvinden. Maar u vindt wel, meneer Rijk, als ik u even mag onderbreken, u ja. vindt wel dat het laatste woord bij de patiënt ligt? Ja, altijd. Dus ook als een patiënt kiest dat de kwaliteit van leven voor hem of haar bestaat uit zo lang mogelijk leven, dan moet je daarin meegaan. Maar vindt u dan dat een arts erop in moet praten of in ieder geval erover moet praten? Erover moet praten, want de arts beïnvloedt dat proces niet. Die moet alleen helder en duidelijk de keuzes in beeld brengen en ook verantwoord omgaan met. Wat betekent nou het gecombineerd medicijngebruik waar u tegenaan loopt? Of hoe komt u straks uit die operatie? Of wat gebeurt er nou na zo'n chemokuur? En zeker bij ouderen is het verantwoord dat je daar eens even de tijd voor neemt... en ook met de omgeving van de patiënt praat. Doen specialisten het eigenlijk te weinig, meneer Van Eyck? Want u, u roept nu eigenlijk ook dat huisartsen daar een bepalende rol in moeten spelen. Zijn er specialisten die het gewoon door willen behandelen omdat alles kan? De, spe de specialist in het ziekenhuis is iemand die ervan uitgaat... dat iemand ziek is totdat het tegendeel bewezen is. En het is logisch, want dat is ook waar een medisch specialist mee bezig is. Bij de huisarts kom je eigenlijk omgekeerd. Bij de huisarts geldt dat je gezond bent totdat het tegendeel bewezen is. Nou is het bij ouderen zo dat wanneer je uh, meerdere specialisten in het ziekenhuis hebt... dat die medisch specialisten in staat zijn om technisch gezien... heel veel voor elkaar te boksen. En u hoort dat ook in de politieke discussies. Die technologieën die zijn er en die zijn heel erg duur. Mm. Waar ik nou voor pleit is dat dat integrale debat plaatsvindt tussen patiënt en arts. En ik denk dat de huisarts daar de aangewezen figuur voor is. En die doet dat nu ook, overigens in overleg met de medisch specialist... om in kaart te brengen op een duidelijke en simpele manier wat het allemaal betekent. Want heel veel ouderen zijn ook gewoon in de war... als die in zo'n ziekenhuis van de een naar de ander gaan... en ook niet meer goed weten wat er nou allemaal aan de hand is. Okay. Goed. Uh, het is uh, duidelijk. Dank voor de toelichting. Stefan ja, van Eyck, voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. Ja, U.S. Open, gaan we naartoe. In New York zijn bijna alle halve finalisten bekend. Marcela Mesker, goedemorgen. goedemorgen ja. Het was een bewogen nacht in New York. Bijvoorbeeld door de uitschakeling van Roger Federer. Heeft hij zich laten verrassen? Um... Ja, misschien een beetje wel. Alhoewel zijn tegenstander de Tsjech Thomas Berdy... natuurlijk een zeer gerenommeerd speler is. En een lastige tegenstander voor Federer. Het heeft hij in het verleden bewezen. 11-4 in onderlinge ontmoetingen. Federer won dus wel de meeste keren. Maar bijvoorbeeld, kwartfinale Wimbledon 2010... was het ook Berdy eh, die eh, Federer daar wist uit te schakelen. Dus hij heeft een spelletje wat de Zwitser niet zo goed ligt. En als we heel eerlijk zijn, Federer speelde niet erg goed. Maakte 40 onnodige fouten. Twee keer zoveel fouten als Berdy. En hij ja, zat gewoon niet zo lekker in zijn vel. Dus het was een, uh, een hele verdiende overwinning voor Berdy... maar wel een uh, hele grote verrassing van uh, deze US Open. Hey, en uh, Murray is door, maar ik begreep dat hij terugkwam... van een achterstand tegen Silis. Is hij door het oog van de naald gekropen? Ja, nou, zo kan je het ook weer niet uitdrukken. 6-3-5-1-achter. Nou, kansloos. Hij was moe. Zijn benen wilden niet. Hij was humeurig. Want vanwege de regen was de baan verwisseld. Hij zou op het Arthur Ashe Stadium spelen. Ging naar het Louis Armstrong. Dus hij had er, leek het gewoon geen zin in. Het lukte niet. 6-3-5-1-achter. Toen schudde hij wakker. Won 7-6. En daarna 6-2-6-0 was Silic kansloos. Was geen beste performance van Murray. Maar op de een of andere manier kan die schot toch winnen. Uh, ook als het uh, allemaal tegen zit. Als die geen zin heeft als hij uit zijn humeur is en als hij lelijk tennis speelt. En het belangrijkste is, um, hij is door in de halve finale. Hij speelt nu niet tegen Federer, maar tegen Perdy. Ja. En dan Andy Roddick, de voormalig hardhitter. Um, voor hem is het afgelopen. Hij had zijn afscheid natuurlijk al aangekondigd. En dus werd het gisteren tegen Del Potro zijn laatste partij. Was het een mooie afscheidspartij? Ja, ja, keurig. Hij won de eerste set in de tiebreak... verloor de tweede set in de tiebreak. Mooi tennis. Nou, toen stortte hij die mentaal een beetje in. Toen zag je hem in zijn hoofd nadenken van... oh jee, mijn laatste wedstrijd. ging van alles door hem heen. Okay. Verloor uiteindelijk heel netjes in vier sets van de Argentijn uh, Del Potro. Veel emoties, tranen bij zijn familie, tranen bij hemzelf. Maar goh, hij kan terugkijken op een fantastische carrière. 32 titels, waaronder een Grand Slam in New York, de US Open. Nummer 1 ranking, uh, 612 overwinningen... Vier keer nog een finale plaats bij een Grand Slam. En uh, ja uh, tien jaar lang de vaandeldrager van het Amerikaanse tennis. Mooi afscheid al met al voor Andy Roddick. Marcella Mesker, dank je wel. Tot morgen weer. Uh, Lara, uh, na half negen, uh, Arie slot, Maar ik zie hem nog niet. Nee, zou jongens, is hij uh, er al? hardlopen ja? zijn? Oh, oh is hij aan het hardlopen? Hm. Ja, nou, die hard, nou. Zou lopen. blijf luisteren, want <laughs> hij moet hierheen. Ik ben Diederik Samson.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 Ik moet u zeggen, het, het was toen bij lange na niet mogelijk... om het eens te worden over het noodzakelijke bezuinigingsbedrag. Ook over heel veel andere zaken niet. De verschillen zijn volgens Rutte alleen maar groter geworden... nu de PvdA volgens Rutte de rode vieren weer heeft aangetrokken. Op de Democratische Conventie heeft oud-president Clinton... zijn steun uitgesproken voor president Obama. Volgens Clinton heeft Obama een zwaar beschadigde economie geërfd... van zijn republikeinse voorganger Bush. No president, not me not any of predecessors no one could have fully repaired all the damage that Clinton heeft Obama toch de basis gelegd voor een moderne economie die miljoenen banen zal scheppen. De politie vraagt 8000 Vriezen om DNA af te staan. Het Openbaar Ministerie hoopt met dit zogeheten verwantschapsonderzoek... de moord op Marianne Vaatstra toch te kunnen oplossen. Het onderzoek moet het mogelijk maken om via een familielid de dader op te sporen. Politieonderzoek naar de moord is een van de langslopende en intensiefste ooit. Marianne Vaatstra werd in 1999 verkracht en vermoord... En haar lichaam werd gevonden in een weiland bij Veen Klooster. Net na de moord wezen veel mensen op het asielzoekerscentrum in de buurt. Maar dat bleek niet juist, zegt verslaggever van Omroep Friesland Auke Zeldenrust. Ze zat verscholen onder de benen van haar moeder. Ja. Er is een nieuw team, heeft de zaak onderzocht met deskundigen. Zes deskundigen die hebben opnieuw gekeken naar het hele dossier met nieuwe technieken. En die komen tot de conclusie dat het vermoedelijk een dader uit de omgeving is. En, en dat past dan mooi bij dit DNA-onderzoek. Mensen kunnen niet worden gedwongen om aan het DNA-onderzoek deel te nemen. In China is een man veroordeeld tot 3,5 jaar cel... voor het doodrijden van een meisje van twee. De beelden van het ongeluk vorig jaar oktober... leiden tot een golf van verontwaardiging. Een bewakingscamera registreerde hoe de auto het kind overreed... en daarna doorreed. Op de beelden is ook te zien hoe 18 omstanders het meisje... aan haar lot overlaten. Ze werd uiteindelijk door een ouderpaar geholpen. De peuter raakte zwaar gewond en overleed in het ziekenhuis. Bestuurder zei dat hij door de regen niet goed door had dat hij iemand had overreden. De straf valt lager uit omdat de man zichzelf heeft gemeld bij de politie... en de nabestaande financieel heeft bijgestaan. In de Franse plaats Chevaline heeft een kleuter een schietpartij... waarbij vier doden vielen overleefd, door zich onder de lijken te verstoppen. Volgens de Franse justitie lag het meisje van Vier zo'n acht uur onder lichamen. Ze werd uiteindelijk door de politie ontdekt, zegt correspondent Ron Linker.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 Het kabinet stelt geld beschikbaar voor de restauratie van vijf kerken. De restauratie is hoog nodig, maar kon tot nu toe niet beginnen omdat de kerken steeds niet in aanmerking kwamen voor subsidie. Voor een verdrag van 27 miljoen euro kan nu snel worden begonnen met de aanpak van onder meer de nieuwe kerk in Delft, de gereformeerde kerk in Andijk en de Heilige Hartkerk in Vinkeveen. En ook voor de restauratie van kasteel De Haar in Haarzuilens komt geld beschikbaar. Dat was het nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weer Online.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 ANWB-verkeersinformatie, 80 kilometer. De meeste daarvan zijn de dagelijkse files rond Utrecht. Bij Den Haag valt het erg mee met de ochtendspits. Opvallende files staan 9, Alkma-Amstelveen, 6 kilometer. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Raasdorp. Op de ring A10 tussen de afrit Volendam en de afrit Duivendrecht staat 7 kilometer. En op de A50, Os richting Arnhem, 8 kilometer tussen Heteren en het knooppunt Grijzoord.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 De verkiezingen komen nu echt steeds dichterbij. We hebben de afgelopen weken in het Radio 1-journaal al heel wat lijsttrekkers gesproken. Nog drie te gaan. Vandaag Arie Slob van de ChristenUnie. Meneer Slob, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Omdat u hier zo vroeg moet zijn, kon u niet hardlopen. En dat doet u graag, iedere ochtend. Hoe vervelend vindt u dat? Dat u niet kan. Nou ja, er zijn meer dingen die op dit moment uh, niet kunnen... omdat je natuurlijk volop in de campagne zit. Dus dat heb ik wel even als een gegeven uh, geaccepteerd. Maar het is voor u heel belangrijk dat u loopt, hè? Ja, maar volgens mij voor ieder mens is het belangrijk dat hij beweegt. Uh, want dat heb je echt nodig om, uh, om, om goed in conditie uh, te blijven. Dus van tijd tot tijd probeer ik wel uh, nog even wat uh, te bewegen. Maar uh, na 12 september uh, wil ik weer met een schema aan de slag... om naar een halve marathon toe te gaan werken. Kijk eens, want hoe vaak liep u? Nou, niet iedere dag, want dat is ook niet uh, mogelijk. Maar uh, als ik uh, een, op een bepaald moment kies ik een wedstrijd uit van, die wil ik gaan lopen. Bijvoorbeeld de halve marathon van Zwolle is altijd een hele mooie. Goeie en dan ga ik met een schema aan de slag van, uh, nou, drie, in ieder geval drie keer in de week uh, lopen. En uh, als de datum dichterbij komt, dan uh, probeer ik wel naar vier keer te gaan. En dan hier in de duin in Den Haag? Of als uh, ik in Den Haag ben, dan ga ik s ochtends vroeg de duin in. Ik zit vlak bij de duinen met mijn appartement en dat is echt heerlijk. Dan probeer ik de konijnen eruit te lopen. Ja. En, uh, dat, is, uh, dat, dat lukt niet altijd, dat lukt... maar uh, nee, dat is, ik heb het idee dat die paden voor mij zijn aangelegd. Dat is fantastisch uh, lopen daar. En als ik in uh, mijn woonplaats Zwolle ben, waar je langs de IJssel uh, kan lopen, dan uh, ja, heerlijk. Toch kan ik me voorstellen, want uw, uw, uw ogen gaan er helemaal van, van sprankelen... als u het over hardlopen heeft. Dat uh, gebeurt bij meer dingen, hoor. Uh, kijk, ja. Nou, gelukkig. Als u dan niet kan lopen... en het is zo'n drukke tijd waarbij u zo gefocust moet zijn... geconcentreerd moet zijn, het verhaal goed op orde moet hebben... kan ik me voorstellen dat u dat enorm mist, dat loopt? Ja, zeker. Ik, uh, ik mis dat wel. Maar uh, ik ben ook wel bang als ik nu uh, met, met, met de dagen die ik maak... Uh, ook nog eens een keer uh, ga lopen en uh, mezelf ga forceren... Uh, ja, dat ik dan blessures ga krijgen waar ik weer lang uh, last okay. van heb... Ik ja. Ik ben al ietsje ouder geworden, inmiddels, dus ik moet ook een beetje opletten. In mijn hoofd ben ik 20, maar <laughs> mijn lijf niet meer helemaal. En uh, juist bij hardlopen moet je dan uh, even oppassen. Oké, okay. heeft u de kop gezien in Trouw vanochtend? Die heb ik gezien, En de ja. foto erbij. Emil Roemer is moe. Ja. Uh, nou, ik kan ja, me dat voorstellen... is wereldnieuws geloof ik. Ja, <laughs> ik kan me voorstellen dat dat voor Emil Roemer niet zo'n prettige kop is. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat iedereen moe is op dit moment. Nou ja, die campagnes zijn natuurlijk wel heel erg zwaar. Dus dat voel je ook wel in je lijf. Aan de andere kant uh, merk ik bij mezelf dat ik toch ook altijd wel weer snel herstel. Dus ik heb ook niet echt heel veel slaap nodig. En ik moet zeggen dat ik me vanochtend weer fris en fruitig voel. Dus we gaan er weer tegenaan ah, deze dat dag. dat komt omdat er bij ons zit. Ongetwijfeld zal dat ook meespelen. Ja. En uw ogen fonkelen nog. Lara, ja. Ik zag het net bij u als u over lopen praat. <laughs> gaan uw ogen ook weer fonkelen als u denkt aan uw rol uh, na 12 september? Wat, wat ziet u voor uzelf? Nou, allereerst gaan mijn ogen fonkelen van de politieke boodschap van de ChristenUnie. We hebben echt een, een, een boodschap voor Nederland. Uh, dat we een bijdrage ook willen leveren aan Nederland uit de crisis uh, helpen. En dan is er ontzettend veel werk te doen. De schulden af gaan bouwen. Aan die woningmarkt wat gaan doen. De ja. arbeidsmarkt en de zorg. Dat zijn echt grote onderwerpen. Uh, en ja, het zou uh, heel mooi zijn als wij ook na 12 september een uh, bijdrage kunnen leveren aan uh, de oplossing dat, voor de problemen. Dat ziet u wel voor uzelf. U ziet daar een rol weggelegd voor. Nou ja, we hebben dat denk ik ook in de afgelopen maanden laten zien dat we, ook al hebben we niet een heel groot zetelaantal. Uh, dat we wel het verschil uh, kunnen maken. En uh, wat voor 12 september uh, kon. Uh, is ook uh, na twaalf september een mogelijkheid. Ja, u wilt van alles, hè? u wilt tussen de partijen staan. Uh, misschien wel in een nieuw kabinet. U wilt uh, uh, helpen met formeren, omdat dat misschien nodig zijn, zal zijn... omdat de koningin geen rol meer speelt. U kreeg daarmee ook een beetje de lachers op uw hand. Uh, de, trouw kopte deze week. Slop wil voor koningin spelen. Ja. Wat vond u daarvan? Oh, nou, dat vind ik prima als ze zulke koppen uh, neerzetten. Maar dat heeft u het dat idee dat hen? mensen u wel serieus nemen als u zoiets zegt? Ja, want ik, uh, ik heb één grote zorg. En die wordt volgens mij in de samenleving breed uh, gedeeld. Misschien niet door al mijn collega's. Uh, maar dat is dat we weer weken, misschien maandenlang weer in een stilstand uh, terechtkomen. We hebben twee jaar nu achter de rug waar uh, uiteindelijk uh, de eindconclusie was... dat uh, de partijen die dachten dat ze met heel veel ferme wil... een regering konden vormen, het uit hun handen hebben laten vallen... in een tijd van crisis, kregen we er een politieke crisis bij... Mm -hmm. Toen zijn er een paar partijen, waaronder de ChristenUnie, opgestaan... en die hebben in ieder geval gezorgd dat de schade nog wat uh, beperkt uh, bleef. Uh, nu ben ik bang dat als na 12 september een impasse gaat ontstaan... omdat de meerderheid van de partijen heeft besloten... dat Haar Majesteit de Koningin niet meer nodig is bij het formatieproces... dat we weer weken vertraging gaan oplopen. En dat kunnen we ons gewoon niet permitteren. Wij moeten zorgen dat er zo snel mogelijk een meerderheidskabinet komt... wat die crisis gaat aanpakken. We hebben weer rust en stabiliteit uh, nodig. Dat is belangrijk voor de mensen ook in het land, voor maar het bedrijfsleven. wat, wat gaat dat uh, de ChristenUnie geven? Want... Uh, we hadden het gisteren over, over u, uh, dat u ook een beetje... ja, dat is iets vreemds met u aan de hand. Dat u zegt als blauwhelm in de politiek opstelt, uh, uh, hadden we het maar geformuleerd. U gaat tussen de, de strijdende partijen in het onderwijs staan. Hè, daar heeft u bemiddeld um, U uh, kwam de VVD en het CDA te hulp in het vijfpartijenakkoord uiteindelijk. U wilt een rol in het kabinet om daar uh, de, de mensen een beetje tot bedaren te brengen. In, in Pas het doorbreken mocht het tussen VVD en PvdA niet goed gaan. U wilt verkennende gesprekken voeren om daar uh, de rust te bewaken... Waar komt die behoefte vandaan? Om zo... Ik vind het wel een mooi beeld eigenlijk. Dat doen we vanuit een, uiteraard met een, met een inhoudelijke boodschap. Dat we Nederland ook vooruit willen helpen. En dat ik me zorgen ook echt maak over de steeds meer wegzakken... ook in de crisis wat nu toch gaande is. Ik heb me echt die toenemende mate zitten ergeren in de afgelopen maanden... aan de politieke instabiliteit, aan het voortdurend polariseren... Ook het begin van de campagne weer. Maar je hebt zich daar het meest schuldig aan gemaakt? Nou, je, je zag het in het begin van de campagne dat partijen elkaar over en weer voor leugenaar gaan uitmaken. En uh, dat het weer ontzettend op scherp stond. Dus VVD uh, aan de ene kant, de PVD aan de ja, andere kant. Partijen die aan de kant bleven staan op het moment dat, uh, dat de crisis in Nederland het grootst was. Zoals de Partij van de Arbeid en de SP hebben gedaan uh, in april. Dus dat neemt u ze zeer kwalijk, begrijp ik? Nou, neemt u ze zeer kwalijk. Ik, ik kijk altijd naar de mensen in het land en dan zie ik dat uh, er een toenemend aantal mensen is wat zijn baan kwijtraakt. Ik zie de jeugdwerkloosheid oplopen. Ik zie dat onze schulden niet kleiner, maar groter uh, worden. Ik zie overal die borden in tuinen staan van mensen die hun huis kwijt willen, maar niet kwijt uh, kunnen. En dat zijn de problemen die we moeten aanpakken. En dan moeten we even het gedoe achter ons laten. En de polarisatie van de afgelopen jaren. En dan moeten we gaan samenwerken. Dan moeten we dus zoeken naar waar we met elkaar wel verder kunnen. En niet die verschillen iedere keer zo uitvergroten. Dat ja, is en als trouwens dan... een boodschap die ik ook hoor bij Samsung. Dat, uh, daar, die hoor ik veel ook over samen. Ja, nou ja, dan vond ik het wel jammer dat hij in april aan de kant uh, bleef staan. Maar misschien heeft hij wat voortschrijdend inzicht uh, gekregen. Dus dat zou mooi zijn. Uh, maar ook in de onderwijswereld Inderdaad, een paar maanden geleden stond, stond de politiek gewoon lijnrecht tegenover de mensen in het veld. En we hebben toch maar één belang met elkaar. Of we nou politiek zijn, of we zijn, we werken in het onderwijs. We willen dat er goed onderwijs voor de kinderen in Nederland is. En dan kun je het je gewoon niet permitteren. Dat je voortdurend in een soort vechtsituatie blijft zitten. Ja. Ja, en dan, dan ga ik er wel tussen staan, ja. Want ik kan, ik kan dat niet aanzien. Ik ga dan niet aan de kant blijven staan van nou laat het maar een beetje gebeuren. Ja. Maar meneer Slob, eh, Nederland vooruit helpen, wat u steeds impliceert. Dat klinkt allemaal wel heel nobel. U wilt natuurlijk ook de ChristenUnie vooruit helpen. Want... Vindt u wilt u wat breder als bredere partij overkomen? Dat u ziet dat christenpolitiek niet meer zo aanslaat. U stond tenslotte gisteren in dat christelijke lijsttrekkersdebat met nog twintig zetels op het podium. Nou ja, u zegt wilt u als een wat bredere uh, partij overkomen. Wij zijn altijd al een brede partij geweest. Een partij met nou, dat wordt een, misschien nog niet zo gezien. Een partij met een hele duidelijke identiteit, dat klopt. Uh, we weten ook niet van niks christen nu We dragen het in onze naam mee. Maar wij zoeken het goede voor alle mensen in Nederland. En dat dragen we ook uit. En ja, gisteren stond ik met SGP en het CDA op een podium in, in Amersfoort. En dat waren minder zetels dan uh, er vier jaar geleden stond. Dat heeft vooral ook te maken met de enorme teruggang van, uh, van het CDA. Ja, maar u stijgt ook nog niet? Nou, als ik kijk naar de peilingen, dan zie ik het aantal peilingen... waar we in ieder geval hoog staan dan wat we nu uh, hebben. Uh, dus uh, uiteindelijk is het aan de kiezer natuurlijk... om volgende week uh, zijn keuze te gaan maken. Maar, maar, maar nog een keer, wil u wat meer met de partij? Wil u, ja, ik vraag het toch nog een keer, toch wat breder, nog wat wat volwassener worden, minder in die christelijke hoek... Zitten? Ja, uw naam zit dan niet mee natuurlijk. Maar... Nou, die naam zit helemaal mee, want die past ons als een, als een jas, als een goede jas. Ja. Uh, nee, wij zijn een partij met een duidelijke identiteit. We hebben ook in de afgelopen jaren laten zien dat we volop mee kunnen doen. We hebben, zijn regeringspartij geweest in Balken en de Vier. We hebben bij het crisisakkoord laten zien dat we niet aan de kant blijven staan, maar ook van aanpakken uh, weten. En dat is ook de houding die ik na 12 september uh, voor mijn partij uh, zie. Uh, niet langs de kant staan en makkelijke dingen roepen, maar voluit verantwoordelijkheid nemen met een hele duidelijke christelijke sociale boodschap, uh, volgens mij een boodschap waar Nederland op dit moment ook uh, heel veel behoefte aan heeft. Hoe komt het eigenlijk dat uh, de ChristenUnie zo wisselt in de peilingen? Laatste week uh, geven ze vijf zetels aan, soms zelfs vier, nu weer wat omhoog bij sommige peilers. Waar zit hem dat in? Dat nou, zegt denk ik iets over uh, ook wel de bewegingen die uh, bij de kiezers uh, gaande zijn. Uh, inderdaad, we gingen even iets terug, maar ik zag ons de laatste dagen toch ook weer uh, omhoog gaan naar zes, zeven. Uh, uiteindelijk zal volgende week blijken wat het definitief uh, gaat worden. Maar er is een vaste kern van kiezers uh, bij de meeste partijen. Ik denk dat die we ons wel hoger ligt als, als bij veel andere partijen. Maar ook wij hebben te maken met kiezers die toch wat om zich heen kijken. En uh, soms ook strategisch uh, gaan stemmen. Mm -hmm. Denken dat dat uh, nodig is. Volgens mij is de beste strategische stem dat je ook echt je, je hart uh, volgt. En daar een uh, stem uh, aan geeft. Want wat er ook gaat gebeuren straks. Uh, ik zie op dit moment VVD en Partij van de Arbeid langzaam maar zeker in elkaar.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 Nee, we gaan ook alleen maar meedoen als we nodig zijn. En ik ben er wel van overtuigd dat wij een goede toegevoegde waarde uh, kunnen hebben in coalitie. Maar uiteindelijk is dat aan de kiezer. De u kiezer heeft wel baat bij geven. versnippering eigenlijk. Hè? Dat als, als er veel kleine partijen zijn, dan is dat in uw voordeel. Want dan hebben ze u nodig. Nou, met die ogen kijk ik niet naar de Nederlandse politiek. Maar ik kijk wel naar onze eigen rol, onze eigen politieke boodschap. En dan ben ik er van overtuigd, inderdaad, dat wij een, een goede toegevoegde waarde kunnen hebben in, in de Nederlandse politiek. Dat hebben we laten zien. En dat willen we na het 12 september ook laten zien... als de kiezer ons daartoe in de gelegenheid stelt. U had het net over um, stijging en daling in de peilingen. Um, in hoeverre zijn daar op uitspraken uh, van invloed? Een um, punt bijvoorbeeld wat nog steeds verwarring oproept... bij kiezers is uw standpunt over homo's, homoseksuelen. Laatst heeft u daar weer een uitspraak over gedaan. U zei samenwonende homo's kunnen actief lid zijn van de ChristenUnie. Maar een homohuwelijk wijzen wij af. Ik kan mij voorstellen dat de kiezer dan denkt, dat snap ik niet. Nou, de, Wat kiezer... is de logica daarachter? Ja, de kiezer snapt volgens mij best. En dat geldt niet alleen voor de ChristenUnie, maar voor iedere politieke partij. Dat als je een politiek programma hebt met onderwerpen waar je voor staat... en nee. waar je in het verleden ook eh, door middel van je stemgedrag positie bij hebt ingenomen... dat de mensen die dat moeten uitdragen dat ook met overtuiging moeten kunnen doen... En iedere politieke partij uh, heeft een bepaalde uh, basis zeg maar, vanuit je politiek bedrijf. Dan vraag je van de mensen om dat te onderschrijven. Als ze dat doen, dan zijn ze welkom. Wij hanteren dus ook geen lijstjes van tevoren. Van Als je nee. zus en zo bent, mag dat niet. Nee, als je zegt bij de ChristenUnie, wij willen bij een open bijbel politiek bedrijven, ben van harte welkom. Ja. Maar dan willen wij uiteraard wel van onze vertegenwoordigers dat ze geloofwaardig het programma kunnen uitdragen. En dat er ook voldoende draagvlak voor de mensen is. zou het ook zo kunnen zijn dat die beginselen van het programma in een veranderde samenleving niet meer van deze tijd zijn? En dat mensen dan dus, als u dat soort dingen zegt, afhaken en u weer wegzakt in de peilingen. Zou dat kunnen? Dat zou kunnen, ja. Het zou kunnen dat mensen, ja, niet van deze tijd... ik denk dat het volop van deze tijd is om vanuit een open politiek te bedrijven. Dat doen we ook, dat doen we met overtuiging. Uh, ook met oog voor de werkelijkheid uh, waarin we leven. En ja, de een zal zich daartoe aangesproken voelen, de ander niet. Maar het is niet uh, dat voor u reden om, om dan uw beginselen te verwijzen? Nee, lijkt me niet. Nee, uh, ik bedoel juist uh, het feit dat je vanuit uh, duidelijke beginselen politiek bedrijft... geeft volgens mij ook de ChristenUnie de kleur die we hebben. Ja. En maar geeft ons ook een duidelijk uh, profiel. Op het moment dat je daar een beetje water in de wijn gaat doen... omdat je de kiezersguns wil gaan winnen... dan word je volgens mij een hele, hele fletse uh, partij van. Ik vraag me af of Nederland daar baat bij heeft. Toch zijn er luisteraars van kiezers die het niet begrijpen... Uh, hier komt een luisteraarsvraag. Hans van der Leden bijvoorbeeld wil duidelijkheid van u. Als het gaat over weigerambtenaren of het geven van voorlichting op school over homoseksualiteit. Kunt u dan aangeven dat binnen twee jaar elke regeling over het afwijzen of niet accepteren van homoseksuelen voorbij is? Nee, ik ben uh, erg voor uh, uh, voorlichting over homoseksualiteit op scholen. Maar ik vind niet dat we van de Haag alles maar verplichtend moeten gaan opleggen. Dus ik, ik hoop van harte dat scholen ook daar de ruimte voor, uh, voor nemen. Is een uh, belangrijk onderwerp. Maar de ChristenUnie is was van allerlei regels vanuit Den Haag opleggen van u moet dit, u moet dit. Dat. U moet daar voorrichting over geven, u moet het zus uh, gaan doen. Geeft de scholen ook ruimte om daar eigen keuzes in uh, te maken. Als het gaat om de gewetensbezwaarde ambtenaar... Uh, dat is een onderwerp wat helaas behoorlijk gepolariseerd is... de afgelopen jaren. Ja. Ik ken Nederland altijd als een land dat we uh, altijd ruimte aan elkaar gaven... ook op het moment dat er uh, sprake is van gewetensbezwaren. Eén ding staat overeind. Als we de wetgeving hebben veranderd... dat ook uh, mensen die van het gelijke geslacht die met elkaar willen trouwen... kunnen trouwen, dan moet dat in iedere gemeente ook tot de mogelijkheden uh, behoren... Nou, en ga dan op een, op, een, op een goede manier om met eventuele gewetensbezwaren ja. die er zijn. Maar de oude of ook de nieuwe ambtenaren? Ja, wat mij betreft ook voor de nieuwe ambtenaren. Als, als de huwelijken maar kunnen worden afgesloten, dat is belangrijk. Uh, en uh, dan vind ik dat we, zoals we dat altijd in het verleden ook hebben gedaan bij andere onderwerpen... als er sprake is van gewetensbezwaren, zoek dan op een, op een goede manier met elkaar naar mogelijkheden... om dat uh, ja, gewoon naast elkaar te laten bestaan. We gaan nog eventjes naar uh, samenwerking uh, tussen de christelijke partijen. Marcel refereerde net al eventjes aan de twintig zetels... die zo'n beetje samen gisteren uh, op het podium stonden in de Flint in Amersfoort... waar we vanochtend de luisteraars over hebben bijgepraat. Um, dat is wel eens anders geweest. Uh, ik heb er nog nooit twintig ja. Nee, maar bij elkaar, ja. Ja, ik zou er vertekenen hoor, twintig zetels. Ja, nee, maar, maar bij elkaar, aantal. CDA, ja. SGP en, en de ChristenUnie. In de tijd van Balkenende waren dat er veel meer, zo rond de vijftig. Is het niet tijd voor de christelijke partijen om um, de handen in één te slaan en samen te gaan werken. Ja, als je, Anders dan via ja, lijstverbinding. Ja, als je kunt samenwerken moet je het altijd doen. Maar als ik bijvoorbeeld kijk hoe het CDA in de afgelopen jaren heeft uh, geopereerd... Met, met grote bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking... wat overigens nu weer opnieuw in hun programma staat... voor uh, 500 uh, miljoen voor de komende periode. Als ik zie ook hoe, hoe ze toch uh, het gezinsbeleid waar wij voor stonden... in de afgelopen jaren toch weer uh, zwakker uh, hebben gemaakt als ik de keuzes zie die ze gemaakt hebben... bijvoorbeeld zo'n uh, rond het uh, persoonsgebonden budget... waarvan wij zeggen, van, geef mensen alsjeblieft ook eigen keuzemogelijkheden... om, om, om die zorg ook zo dicht mogelijk bij huis te... Ik vind het eigenlijk niet sociaal genoeg, het nou, CDA? In de afgelopen jaren heb ik echt uh, soms met stijgende verbazing gezien... wat voor keuzes ze maakten. Daar zijn ze natuurlijk vrij in. Maar dat is niet het CDA waar maar de, ik me mee verwant voel. Maar u vindt voel. ze niet... Dat, daar komt het dan toch op neer? Dat is je niet sociaal genoeg vindt? Ja, dan, dan, dan mis ik uh, inderdaad het, het christelijk sociale uh, van het CDA... waar wij, als we kijken naar de... de zeg maar maar de, de wortels van onze partij in de geschiedenis... toch een, een, een verbindenis met elkaar zouden moeten hebben. En waar we in de tijd van Balken en de Vier... op een aantal onderdelen juist wel goed konden samenwerken. Dus ik ben echt wel wat van ze afgedreven in de afgelopen jaren... als het ging om de politieke inhoud. En ten opzichte van de SGP ook? Nou, de SGP is altijd al een groot verschil geweest... Uh, hun vrouwenstandpunt en uh, hun theocratische visie op de overheid. Wij staan voor, uh, voor godsdienstvrijheid voor iedereen uh, in Nederland. Uh, we zijn niet blind voor, voor, voor excessen die ze ook in het buitenland uh, voordoen... Uh, en daar strijden dat leden we ook tegen. Maar... Grondrechten zijn universeel, die zijn ondeelbaar. Dus op het moment dat we hier godsdienstvrijheid hebben en we hebben hier onderwijsvrijheid, dan geldt dat voor iedereen. En daar strijd ik daar ook voor. Uh, nou, dat is altijd een fundamenteel verschil toch wel geweest met de SGP. Al zie ik langzaam, maar zeker op dat punt, de SGP ook wel naar de ChristenUnie toekomen. Ja. Dus wie weet wat er in de toekomst nog kan gebeuren. Maar voorlopig wordt dat geen fusie, meneer Slot. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, daar moet je ook reëel in zijn. Uh, en dat geldt natuurlijk ook wel voor meer partijen die een bepaalde verwantschap met elkaar hebben. Ik bedoel, een SP en een GroenLinks en een Partij van de Arbeid, ja, die, die hebben ook een bepaalde ideologie met elkaar. Gemeen. En die, die vullen dat toch ook wat, wat verschillende manieren in. Uh, nou ja, dat is de Nederlandse situatie. Die ruimte is er in Nederland. Uh, heeft ook wel weer iets volgens mij. Goed. U zou tekenen voor twintig zetels? Jazeker, ja, zeker. Waar bent u reëel ja, tevreden mee? Deze nou, verkiesing? ik heb steeds gezegd... ik zou heel graag die zes zetel weer terug willen hebben... die we in 2010 zijn kwijtgeraakt. En dan zeg ik er altijd bij... als het er meer worden, ga ik niet protesteren. Goed. Wanneer mag u weer hardlopen? Nou, misschien 13 september wel. 13 september gaat u ja. dan met... Het wordt natuurlijk ja. laat. Het wordt natuurlijk een groot feest voor u als u die zesde zetel... Uh... Zeker, maar er zitten 24 uur in de dag, dus wie weet is er nog een half uurtje over. En dan, waar, ga, waar gaat u dan lopen? Nou, dan ben ik in Den Haag, dus uh, wie weet. Dat weer ik, duin... ik ga de konijnen weer opzoeken. <laughs> gaat u de konijnen weer eruit lopen? Nou, we wensen u een uh, goede campagne nog. Dank voor uw komst naar de studio. Um, en um, nou, we zien u wellicht nog wel. Na, uh, in, op de 13e, misschien ergens in de duin of bij ons in de studio. Graag gedaan. Wie weet, dank. Aris Lop, lijsttrekker van de ChristenUnie. U kunt uw vragen kwijt. Nog altijd aan de lijsttrekkers die nog komen gaan. Dat zijn Roemer en Rutte. Uh, vrijdagmorgen dus en maandag via vraaghetdenhaag.nl. Na negen uur hoort u nog meer over het Openbaar Ministerie. Gaat nog eens vol inzetten op de zaak Marianne Vaatstra in Friesland. Onze verslaggever is daar al. En we spreken de burgemeester van Maastricht. Want die is het gedoe rond de Wietpas volkomen zat. Na 9 uur. Blijft u luisteren. Morgen vanuit de Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag live.